Twee uur. Dit is Radio 1. Met Robert Meter en Lara Rentsen. Goedemiddag. Dag 13 van de Olympische Winterspelen. En van Radio Olympia. Met de 5000 meter voor vrouwen. We kijken er met Monique Kleinsman naar. En we houden u op de hoogte van de overige sporten natuurlijk. En het nieuws in de rest van de wereld. Zoals in Oekraïne. Eerst het nws Met Mark Visser.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 Het Katshuis en de Trevenzaal aan het Binnenhof worden volgende maand opengesteld voor publiek. Eind maart kunnen belangstellenden kijkje nemen in de Amstwoning van de premier en de zaal waar elke vrijdag de ministerraad wordt gehouden. Aanleiding is het 200-jarig jubileum van de grondwet. Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk organiseert die dag ook riddertoernooien. Volgens voorzitter Ank Bijleveld is het belangrijk om het te vieren. Het is niet vanzelfsprekend dat je overal vrij op straat kunt lopen... dat je mag zijn wie je bent, dat je mag vinden wat je vindt. En dat proberen we ook met beleving over te brengen naar iedereen. En we richten ons met name ook op gezinnen met kinderen... zodat die kunnen zien wat het nou betekent om in Nederland zo'n grondwet te hebben. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er valt een enkele bui. Met name in het westen breekt soms ook nog even de zon door... Het is dus 8 tot 11 graden. Morgen grijs en dan gaat het vanuit het westen een tijdje regenen en motregenen. Het wordt dan 8 tot 10 graden en in de avond en nacht volgt er meer regen. De verkeersinformatie. Uh, René Passet. Vroeg in de middag, in de vakantie, wat is er aan de hand? Ongelukken natuurlijk, hè. Op de A12 Den Haag-Utrecht was een ongeluk op de parallelbaan. Het is inmiddels van de rijbaan af. Tussen loop het Oude Rijn en Hooggraven nog wel 3 kilometer file. Dus pak daar de hoofdrijbaan, dan kunt u gewoon langs de file rijden. Op de A50 Os Arnhem, ook nog een file. Daar was een auto op zijn dak terechtgekomen. De rijbaan is vrij, maar tussen loop het Valburg en Renkum... staat nog 6 kilometer.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 De vijf kilometer schaatsen voor vrouwen. Het begint over een half uurtje en we volgen het uiteraard op de voet. Kijken ook terug op de sporten die geweest zijn... zoals de parallelreuzenslalom. bij nee, het snowboarden... waarbij Nicolien Sauerbrei helaas haar titel niet prolongeerde. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Schmeder. Nogmaals, goedemiddag. Laten we maar gelijk even richting de arena gaan. De Adler Arena bij Sebastian en, en Erwin Wennemars daar aanwezig. Even sfeerproeven. Hoe, is, Hallo Robert. Uh, hoe staat het oh, er allemaal nee. bij in de arena? Iedereen er klaar voor? Nou, het is nog ontzettend rustig. Uh, er is heel weinig publiek. Ik hoop wel dat dat nog wat meer gaat worden dan dat het nu is. Maar ja, Rusland-Finland is bezig. Hè. De grote ijshockey-wedstrijd. Uh, Kwartfinale al daar. En er wordt geschaadst door uh, Mr. Forerunner 1 tegen Forerunner 2. Oftewel de, ja. de testparen, om even de tijdwerneming te testen. En die doen dat op hun gemakje aan. Een, minder dan een half uur dus voor het begin van de vijf kilometer. Een afstand die nog vrij jong is. Pas voor de achtste keer wordt die verreden. Eén keer behaalde Nederland goud. Yvonne van Gennep natuurlijk. 1988 haar derde goud van dat toernooi. Greta Smit behaalde nog een keer de zilveren medaille. In 2002 in Salt Lake City. En daarmee hebben we ook gelijk de twee Nederlandse vrouwen genoemd... die ooit een medaille hebben behaald op deze afstand. Want het is een afstand waar Nederland nooit zo heel goed in was. Vier jaar geleden tiende Karin Voorhuis als beste Nederlandse. Maar er is de afgelopen vier jaar een hoop veranderd. Karin Kleibeuker, Irene Wüst en Yvonne Nauta komen vandaag dus in actie namens Nederland. Erben, uh, we pikken ze er heel snel eventjes uit. Om te beginnen met Irene Wüst in de voorlaatste rit tegen Martina Sablikova. Oftewel uh, goud, Irene Wüst op de drie kilometer tegen het uh, zilver tegen Martina ja. Sablikova. Um, ja, wat denk je, Irene Wüst? Ja, ik denk dat het een hele mooie rit wordt. Omdat, uh, uh, kijk, Irene Wüst heeft al goud. Uh, ze heeft eigenlijk zilver, ze heeft goud verloren op de 15 meter. En ik denk dat daar, daarbij die TVM-ploeg, dat ze daar ook wel een stuntje willen... Hè? zien een keer. Dus uh, ik verwacht eigenlijk gewoon dat Irene Wus vandaag gewoon voor goud gaat rijden. Voor goud gaat rijden. Um, Karin Kleibeuker, dat is de eerste Nederlandse vrouw ja. die, die in actie komt. In de vijfde rit, dan hebben we dus al vier ritten voor dit wel gehad. Kleibeuker neemt het op tegen de, de Japanse Masako Uzumi. Nu heeft Kleibeuker die ervaring, die slechte ervaring van Turijn, toen het nergens op uitdraaide. Um, maar ja, ze heeft ook de snelste seizoenstijd achter haar naam ja, staan. Dus, dus met wat voor gevoel ga je naar haar kijken. Ze is het hele jaar al gewoon ongelooflijk goed bezig zijn. Ze traint heel veel uh, in Heerenveen. Altijd om, om op uh, iedere, iedere dag rond een uur of vier gaat ze dan alleen het ijs op. En ik zag dat ze het hele jaar eigenlijk aankomt dat ze gewoon echt heel sterk was. Zij heeft, Acht jaar geleden heeft ze gefaald omdat ze absoluut niet met die druk kon omgaan. En ze vond schaars toen zij het volgens mij helemaal niet leuk. Uh, en nu is ze is moeder geworden. Ze, ze heeft een hele andere drive. Ze staat er heel open in. Ze, ze vindt het echt een cadeautje dat, dat, dat, dat ze hier, hier, hier mag zijn. En dan zie je ook haar enorme talent. En ze rijdt heel goed. Ze is heel sterk. En ze is ook een echte vijf vijf kilometer rijden. Dus ik denk dat ze heel gevaarlijk gaat worden. Dan hebben we nog Yvonne Nauta. Wat voor Kleibeuker acht uh, jaar geleden gold, geldt nu een beetje voor Nauta. Die loopt hier al lange tijd rond. Trainen, trainen, kijken naar je landgenoten. Wachten, wachten, wachten. Je ziet iedereen in het geval van Nauta dan tijdens dit toernooi al die medailles winnen. Dat goud, dat zilver, dat brons. En dan moet je je maar inhouden. Dat, dat kan Valko tegelijkertijd ook zijn. Nou, zij is natuurlijk jong. Heel jong nog. Uh, ze komt net, uh, net, net, net pas kijken. Maar ze wordt wel iedere wedstrijd beter. Ze heeft natuurlijk een, uh, uh, met het, met het Olympisch kwalificatie. Maar werd ze eigenlijk beroemder. Om het feit dat ze niet meedeed aan de, aan, aan de drie kilometer. Daar is heel veel over gezegd. Maar ze wordt wel iedere keer sterker. En ze moet rest heel lang moeten wachten. Ze heeft geen ervaring op de Olympische Spelen. Maar als je dan hier twee weken lang mag rondrijden. Uh, en je hebt dan wel iemand als Marianne Timmer staan. En je mag alle rondjes samenrijden met Gianni dan heb je in ieder geval twee mensen om je heen rijden... die je daar optimaal voor kunnen behouden. Dat je hier niet uh, in een verkeerde flow komt. Dus dat je goed kunt voorbereiden op deze wedstrijd. Want dit is wel... Ja ik denk dat ze iedere wedstrijd harder gaat. Dus ik denk dat ze nu weer harder gaat dan dat ze, dat ze al ging op, op het Olympische kwalificatie. En toen was ze al ongelooflijk sterk. We hebben Martina Sablikova al genoemd is dus, die red tegen iedereen wist, als je nog een niet-Nederlandse vrouw eruit moet pakken, wie pak je er dan uit ja, nou, als nog, favoriete? Ik, ik vind, kijk, Sablikova is gewoon de favoriete. Maar ik, ik heb zo'n gevoel dat ze ook nog wel eens een kindje gewoon helemaal niks kan klaarmaken vandaag. En dan heb je nog twee, twee waarom, andere dames. Heb dat gevoel? Ja, ik weet niet. Omdat, omdat zij moesten ook lang lang wachten. En het is, Nederland is in zo'n enorme uh, flow gekomen... dat al die medailles met maar, maar uh, binnenkomsten komen, komen stromen. En ik denk dat de Nederlandse dames gewoon hard gaan rijden. Uh, iemand die, die minder goed rijdt, is, uh, wie echt tegenvalt... is op dit moment Claudia Perstijn Maar die mogen we natuurlijk nooit afschrijven. Want die heeft al zo vaak in de verslagen positie gezeten. En dan komt er toch weer een, een of andere drive bij die vrouw boven. Uh, die geeft nooit op. Die komt altijd terug. Dus die die kan ook nog wel eens een kindje voor een medaille gaan. En Olga Kraaf. Olga Kraaf haalde natuurlijk een prachtige medaille op de drie kilometer. Um, hele goede schaats. toen echt een fantastische rit. Zo, zo vlak als een huis. Heel geconcentreerd. En zij heeft natuurlijk het thuisvoordeel. Ze is hier in Rusland en ze heeft al uh, goed gereden. Uh, ze heeft al een medaille. En ik denk dat zij ook nog wel echt wel, uh, nog wel een stap wil maken. Dat wat betreft de vooruitblik hier vandaan op de 5 kilometer op deze 19e februari. En dat is een historisch belangrijke datum in het schaatsen. In 1998 won Marianne Timmer goud in Nagano op de 1000 meter. Ja, was ik bij. In 2006 won Marianne Timmer nog een keer goud op de 1000 meter toen in Turijn. Uh, en ja, dat is inmiddels acht jaar geleden. Dus als Yvonne Nauta de pupil van Marianne Timmer die lijn nou doortrekt... nou dan weet je het wel wat er gaat gebeuren. Heren, wij uh, gaan jullie zo weer horen, tot zo dadelijk. Over twintig uh, minuutjes begint het, daar in de Adler Arena. Wij gaan nog even hier terug naar de studio, want daar is uh, Monique Kleinsman. Dat vinden wij heel prettig dat jij er bent. Monique, fijn. Uh, Nederlands kampioen allround. Favoriete afstanden de drie en de vijf. Vijfduizend uh, meter. Uh, heeft ze ook geschaatst op de Spelen in Turijn. We horen het Erben zeggen, Wust gaat voor goud rijden. Kan dat met dit deelnemersveld? Wat is jouw... Ja, dat kan zeker Idee. met dit deelnemersveld. Als je ziet wat iedereen rijdt voor een tijd in, uh, bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen in december... Ja, dat vind ik dat Irene echt een stap heeft gemaakt op de 5000 meter. Dus uh, zij is zeker een gevaarlijke kandidaat voor goud. En wie nog meer? Ja, eigenlijk ook de Nederlanders. Yvonne Nauta vlak ik niet uit. Hè. Wat Erban al zegt, uh, zij traint met Gianni Romme mee. En het is zo'n groot voordeel als je achter Gianni rijdt... Hè, met die lange slagen en de timing die hij goed heeft. Uh, en zij pakt dat over. Dus ik, uh, ik dat verwacht... Dat zie je bij haar ook, dat zij dat, dat, zij dat... Dus ja. pakt, dat uh, die slag van... Uh... Ik vind het aan de stijl van Yvonne. Je ziet dat ze heel stabiel rijdt dit jaar. En ze is een stuk professioneler geworden. En je ziet dat ze constant een hoog niveau schaatst. En als zij goed zich kan concentreren op hetgene wat ze moet doen... dan gaat ze voor verrassingen zorgen vandaag. Goed, daarnaast uh, Olga Graven uh, pakt natuurlijk brons. Zit in de winning moed. Uh, zeker kandidaat voor het podium. En uh, ja, vlak Karin Kleibeuk er ook zeker niet uit. Uh, Oké, okay, vooral Nederlandse dus, hoor ik jou ja. uh, noemen. Ja. Um, Stephanie Beckert niet? Gaat die geen rol meer spelen of ze hebben ik over? Stephanie Beckert die reeft 4.13 op de 3.000 meter. Um, de 5.000 is natuurlijk een alle andere afstand. Maar uh, nou goed, zij heeft volgens mij heel veel randzaken waar ze mee bezig is. Soms. Ja, zij zit in de clinch met uh, Claudia Pechstein over bepaalde situaties. Het dus gedoe van... binnen het team. Ja, ja en uh, dat heeft natuurlijk best wel heel veel invloed. Het kost gewoon heel veel moeite om daar dan afstand van te nemen... en je te focussen op hetgene wat je moet doen. Uh, ze heeft een rugkwetsuur gehad dit seizoen. En uh, ja, ik denk dat ze, dat ze niet fit genoeg is om een 5000 meter uh, medaille te halen. Dat zou me echt verbazen vandaag. Um, voor de uitzending toen noemde jij de, de naam van Margot Boer. Ja. En toen keek ik aan, ja, wat heeft hij er nou mee te maken? Wat voor invloed heeft zij? Maar die heeft een hele grote invloed, hè? Nou ja, of een hele grote invloed uiteindelijk. Hè? Yvonne Nauta is samen gaan wonen met Margot Boer dit seizoen... omdat het praktisch wat makkelijker was, ook voor beiden. Um, ik heb zelf in het verleden ook bij Margot in huis gewoond. En je ziet gewoon, Margot is heel relaxed... Uh, is heel goed bezig met wat ze moet doen. Uh, en Yvonne pakt dat over. En ik denk dat dat voor haar een hele belangrijke stap is geweest dit jaar. Dat ze zich kan focussen op hetgene wat ze moet doen. Um, als ik Yvonne nu zie is ze veel opener geworden. Ja, was eerder veel meer gesloten meisje. En uh, ja, ik vind het wel heel gaaf om te zien hoe professioneel ze geworden is. Maar dat is Mago als een soort mentor voor, voor jullie of niet? Um, nou ja, uh, ik weet niet of ze zichzelf die rol zo toe Maar ik zei wel tegen Mago ook vandaag. van, Goh, Mago, Ik vind het wel knap hoe je je bijdrage daarbij levert. En uh, dat, dat typeert toch wel de topsporter uh, Margot. Heel erg gefocust met haar eigen ding. Maar ja. ze is daarnaast ook heel goed met andere zaken. Nou ja, en wat ik ook hierin doorhoor... is dat er geruzied wordt uh, in het Duitse team... maar dat er in Nederland... Uh, in uh, ...team onder de schaatsers... Dus ...vooral uh, nou ja, samenwerking is... Uh, ...er is in ieder geval geen ruzie... Uh, en, en, ...en er zijn dit soort uh, zaken dus die meespelen. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om vanaf de zijlijn... ...om dat precies te volgen, je zit niet in het kamp... ...maar als ik zo kijk, hè, vanaf de zijlijn... ...zijn heel veel dingen heel goed geregeld nu. Hè. Um, bijna alle rijders hebben gewoon hun eigen begeleiding mee... ...en dat is in het verleden is dat anders geweest. Dus ik ben ook heel blij dat het nlc NSF dat heeft opgepikt... ...van hé, hey, daar moeten we aandacht aan besteden. Um, voorheen waren er een aantal accreditaties... Nou ja, en in het geval van Karin Kleibeuker, die ja, dan als enige rijdste van haar team... Ja, want ze heeft eigenlijk een heel klein team waarin ze schaatst... Uh, dan zou ze buiten de boot vallen. En ze is nu goed opgepakt met uh, de ploeg van Jillert. Uh, dat maakt zo ongelooflijk veel verschil dat je niet alleen staat. En zeker als je aan het einde van de spelen moet rijden... wanneer een aantal rijders al andere dingen gaan doen... Uh, ja, doen zij dat gewoon goed. En uh, uh, ook voor Yvonne, uh, Margot die traint met haar mee uh, tot aan uh, de dag van vandaag. En dat, dat is toch ook gewoon uh, als ploeg heel belangrijk... Yeah. <laughs> Over Jillert hebben we straks nog uh, een interessant verhaal. Uh, er is geprobeerd met hem een um, normaal gesprek te voeren. De okay, <laughs> yeah. day after. Dat wordt heel interessant. Jullie <laughs> moeten zo meteen maar luisteren. Dat hoort u zo dadelijk hier in de uitzending. Mij een grote glimlach van uh, minuut of ja, vier mij. Ja. Um, uh, we komen zo bij jou terug. Ik uh, ben ook benieuwd over hoe moeilijk eigenlijk die vijf kilometer is. En, en, en, en waar die moeilijkheid dan in zit. Komen we zo meteen nog even op terug. Eerst even naar Nicoline Sauberij. Want die is er uh, niet ingeslaagd haar Olympische titel van vier jaar geleden te verdedigen. De Snowboard stranden op de parallel reuzen in de achtste finales. Ze kwam over twee runs, vijfhonderdste van een seconde tekort... tegen de Oostenrijkse Ina Messik. Ja, wat ik zeg bij het schaatsen was het soms nog lozer. Maar vijfhonderdste uh, zijn uh, hele vervelende vijfhonderdste. Helemaal omdat ik me zo, zo sterk voel. Ja, dat straalde je eigenlijk de hele dag al uit, hè? Ontspannen, sterk, vol vertrouwen? Absoluut. Nou, de omstandigheden zijn veranderd, heel erg...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 was goed, maar af en toe kom je toch in het zacht, kom je dat gewoon tegen. En um, ja, ik, ik, ik zou niet weten waar ik het heb laten liggen. Ik heb geknokt en geknokt en uh, echt uh, alles gegeven wat ik had. En het voelde goed, maar ja, 500, ik wist niet toen ik over, dus, over de lijn kwam uh, voor wie het voordeel was. Het had net zo goed mijn kant uit kunnen zijn, maar ja. de rode is op het laatst ietsje sneller. Ja, ik wou zeggen, want je startte die race met de 3-tiende voorsprong uh, op je concurrenten, maar dat zegt dus niet zoveel. Um, nou, ik heb geprobeerd uh, die voorsprong te behouden. Ja. Maar wat ik zeg, de uh, rode is op het laatst ietsje uh, ietsjes sneller. En ja, uh, yeah. ik heb uh, geen fouten gemaakt. Dus uh, wat kan ik dan nog meer doen? Ja, als je geen fouten maakt, je wordt toch uitgeschakeld met zo'n minimaal verschil. Wat voor gevoel geeft dat dan? Nou, met name een heel vervelend baalgevoel, zeg maar. Omdat, uh, wat je zegt, ik voelde me zo sterk. Er zat vandaag heel veel in. Maar... Als die condities zo veranderen, dan weet ik al wel dat ik daar gewoon minder sterk op ben. En de Oostenrijkers, die wilden het zouten tegengaan om de sneeuw hard te laten zijn. Nou, dat geeft al aan waar hun voordeel op ligt. En uh, dat zijn deze omstandigheden. Dus, uh, ja. ja. Ja, constateren we alleen maar dat je ontroond bent. Maar die titel hou je natuurlijk voor altijd, hè? Zo is dat, ja. Weet je, ik ben daar absoluut niet mee bezig. Ik heb vandaag alles gegeven wat ik heb. Ik denk dat ik de beste race van het hele seizoen heb gemaakt.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 Nou, Nicoline Sauerbrei was dat. In een evaluatie van haar race was ze in gesprek met Edwin Cornelissen. Wij hebben alleen maar kampioenen vandaag in de studio. Heerlijk is dat. Raymond Witvoet, oud Nederlands kampioen snowboarden. Ook Correct. fijn dat jij er bent. Um, dat betoog van Sauerbrei. Uh, ik hoor haar zeggen: ja, ik zou niet weten waar ik het heb laten liggen, die 500ste verschil met Chic. Jij wel? Nou, ik heb de race twee, drie keer gezien nu. En uh, ze maakten uh, zeker geen grote fouten. Uh, als het dan uh, dingetjes zijn... Dan, dan, dan laat je... je kunt met snowboarden fouten maken en dat remt. En je kunt ook versnellen als je goed in de gul zit. Mm -hmm. nou, als je dan een paar keer de gul net niet hebt... dan kun je net niet versnellen. En dat maakt dan, dan kan het verschil van die 500 ze maken. Waar en zit daar... hem dat in? In het aansnijden van bochten? Of? Dat zit in het aansnijden van bochten. Als je, als je in een gul zit... die al een beetje mooi uitgesleten is... dan hoef je... Niet zoveel druk te zetten en kun je tegen die sneeuw aan doorduwen, en daar genereer je snelheid mee. Mm -hmm. uh, en en uh, uh, wat ze zelf ook al zei, en dat zei ik boven in de studio uh, vanochtend ook, uh, de rode koers was op het onderste stuk was gewoon wat sneller. Ja, en dan kom je met net wat meer snelheid over, uh, over de finish. Uh, en dat heeft Meshik heel goed uh, benut. Dus het lag wel degelijk ook aan de omstandigheden? De omstandigheden hebben zeker een rol gespeeld, mm. ja. Nou, mag het dan zo'n groot verschil uitmaken tussen de eerste en de tweede run? De eerste run lag ze, geloof ik, hoofd, drie tiende voor, geloof ik? Drie tiende is ook niet heel erg veel, hè. Dus uh, dat zijn echt uh, kleine verschillen. Je ziet dat bij het snowboarden en zeker in de omstandigheden die er, uh, die er vandaag waren die steeds zwaarder werden. Uh, je krijgt dan ook dat er uh, de eerste run uh, uh, met de kwalificatie... dan zijn er nog maar relatief weinig deelnemers... door diezelfde koors geweest. En hoe meer deelnemers er door die koors gaan... hoe moeilijker die koors ook wordt. Ja. En bij, bij, het, uh, bij het schaatsen kunnen ze dweilen. Dat uh, kan bij het snowboarden niet. Dat proberen ze zoveel mogelijk te harken en weg te roetje. Maar dan toch hou je altijd nog de diepere sporen. Je zag heel duidelijk in de finales ook de gaten ontstaan in de koers. De gaten noemen we echt kuilen. Waar de rijders dan echt ja, bijna inklappen. En uh, uh, ja, dat, dat kan je gewoon heel veel tijd kosten. Hadden wij teveel, een te hoge verwachting misschien wel van Nicoline? de aanloop naar, dit, uh, naar deze spelen? Ja, ik, ik weet niet wat de, de verwachting was. Nou, ze, is, ik, ze is Olympisch kampioen, dus dan ja, verwacht je een medaille misschien wel. Ja, en, en het snowboarden. Want we hebben toch een aantal grote namen zien, zien stranden... in halve finales, kwartfinales bij de mannen en bij de vrouwen. Snowboarden blijft wel een spelletje. Dat, je hebt met heel erg wisselende omstandigheden te maken... Uh, en, en, en een paar kleine foutjes kunnen dan een verschil maken. Ik vind uh, wat ze heeft laten zien in de kwalificatie... want er gingen, er gingen ook nog wat grote namen in de kwalificatie al onderuit. Ze zetten een dijk van een eerste run neer... en een hele goede tweede run ook nog een keer. Hè. Als je als vierde kwalificeert, dan doe je gewoon echt mee. Uh, en dan ontstaan er nieuwe omstandigheden... op het moment dat je met die parallelfinale gaat beginnen. Uh, ja, dan moet weer alles opnieuw moet gewoon goed vallen. In hoeverre is je materiaal? Kun je je materiaal nog aanpassen op, het, op de sneeuwkwaliteit? Uh, je kunt je materiaal aanpassen op hardere sneeuw. Wil je je kanten wat langer uh, goed geslepen hebben? Uh, want je, het voorste en het achterste stuk van je boord moet je uh, altijd een beetje afbotten. De mate waarin je dat doet wordt ook weer bepaald door de sneeuw. Uh, je zag dat de sneeuw ook, ja, wat we in snowboarden slushier uh, noemen, uh, werd grofkorrelig. Uh, uh, uh, en dat is best agressief sneeuw. Daar kun je je wax, je toplaag nog weer even op aanpassen. Dus die materiaalmannen zijn tussen de, tussen de, de races ook nog heel druk bezig... om die boards weer optimaal uh, voor de volgende run te maken. Hey. Ja. Leuke vraag, Monique, dank je. We um, moeten even niet vergeten dat er nog een deelnemster was. Ja. Um, en dat er al die nieuw talent klaar staat. We maar zeggen. Michelle Dekker werd al in de kwalificaties uitgeschakeld, dat wel. Um, 17 jaar is ze. kwam eigenlijk zonder verwachtingen naar Sochi. Um, moest hier vooral ervaring op doen. Een beetje aan de speler ruiken. Nou, dat is gelukt. Ja, ik voel het hartstikke leuk om uh, deze race te doen en hier te zijn. Hoe heb je nou vandaag toegeleefd? Ja, ik was natuurlijk wel. Ik had er wel veel zin in. Het is dan niet echt mijn onderdeel, want ik ben meer van de slalom. Maar ik had wel veel zin om met deze wedstrijd te doen. Dus uh, vandaag heb je vooral gebruikt om ervaring op te doen? Ja, het was natuurlijk... Uh, mijn uh, specialiteit is meer de slalom. Dus uh, dit was meer de piste ja, de een beetje leren kennen. En uh, natuurlijk de wedstrijd druk boven hoe dat is. Dat is allemaal, kan ik allemaal meenemen voor mijn volgende race. En dat je dan 22e wordt, ja, dat boeit je niet. Ja, natuurlijk wel. Maar ik heb twee goede runs neergezet, vind ik zelf. En uh, ja, dan is de 22e natuurlijk wel jammer, maar ik vind het als nog alsnog heel goede resultaat voor mijn eerste Olympische Spelen. Het gaat heel snel met jou, ineens sta je op de Olympische Spelen. Kun je uitleggen wat voor stappen je het afgelopen seizoen hebt gemaakt? Ja, afgelopen seizoen uh, uh, ja, zijn we eigenlijk de World Cup uh, begonnen. Eigenlijk om te kijken hoe, uh, hoe ik daar zou meedoen. En uh, toen heb ik wel een enorme stappen gemaakt om gelijk in de top 16 de, ja, te rijden. En, en als je er één ding uitpikt, wat heb je nou echt vandaag opgestoken? Ja, het is natuurlijk uh, met de piste, dat was heel hard. En dan moet je, wat je zag, heel veel meiden onderuit gaan. Omdat ze waarschijnlijk te veel gingen hangen of iets. Dus je moet dus heel goed, ja, heel veel druk houden en heel goed boven je bord blijven. Ja. Je zegt uh, de parallel slalom zaterdag is dat, hè? Uh, dat is jouw specialist, maar wat kunnen we daarop verwachten? Nou, daar hoop ik eigenlijk een beter resultaat neer te zetten en dan in de top 16 te eindigen. Kijk, Michelle Dekker, um, Raymond Witvoet, uh, voormalig Nederlands kampioen snowboarden. Mocht u later hebben ingeschakeld, um, als je haar hoort, is ze in de afgelopen maanden toch wel van een, um, nou wat zullen we zeggen, een kind, een volwassene geworden? Dat ze die stap in de sport al een beetje gemaakt heeft, als je er zo hoort? Nou, dit, eigenlijk heeft ze dat vorig seizoen al gedaan. Want ze heeft vorig seizoen in de, in de Europa Cups, dat is net een stapje onder de World Cups, uh, al hele goede resultaten neergezet. En uh, dan ook nog in een Europacup waar gewoon de, ja, een groot gedeelte van de World Cup aan de start stond. Dus dat is echt gewoon een heel representatief veld. Uh, dus ze was lekker bezig, was lekker in vorm. De wedstrijd die we in, uh, in Landgraaf in, uh, in november hebben gehad... ging ook erg goed met, uh, met podiumplekken voor Michelle. Dus het, het, het zit erin. Uh, wat ik heel leuk vind bij Michelle uh, om te zien is dat op het moment dat haar tegenstander beter wordt... Michelle ook beter wordt. Dus die heeft ook echt betere tegenstanders nodig... om haar eigen plafond eigenlijk te ontdekken. Dan trekt ze zich aan die tegenstander op. Wat zie je dan gebeuren met haar? Zich optrekken deels, maar haar grens ligt in mijn beleving... soms verder weg dan ze zelf doorheeft. En heeft dat met leeftijd te maken? Ervaring, weten uh, waar je grenzen liggen misschien? Ja. Zelfbewustzijn ook? Ja, zelfbewustzijn zeker ja. ook. Ja. We hebben haar eerder ook gesproken trouwens. En toen vond ik haar wat giebelig. Dat is, heeft ze nu helemaal niet meer. Misschien bedoelde je ja, dat, dat ook een beetje hoog. Ja, dat ik ook een beetje op, ja. Ja. Nee, dat, en, en, uh, uh, uh, ja, het is voor haar allemaal nieuw, dus ja. dat is ook gewoon een kwestie van, ja, een van leren. En ze heeft gelukkig gewoon uh, hele goede mensen om haar heen uh, die haar ook uh, daarmee helpen. Haar coach uh, Pepijn van Schijndel, die, uh, die doet ook gewoon heel goed werk met haar petje af, ook voor Pepijn. Je zegt dat ze zich optrekt aan uh, een tegenstander, of misschien wel aan degene om haar heen. Ja. Kan Nicole Sauerbrei daar een rol in spelen? Uh, goede vraag. Zou kunnen. Ik heb uh, gezegd uh, dat, dat gezien de ervaring... Uh, de, de schat en ervaring die Nicolien heeft... In, in die hele rijke carrière die ze inmiddels achter haar heeft ook... en waar ze vandaag gewoon weer een goed resultaat neerzet dat ze gewoon heel veel kan betekenen voor het snowboarden. Maar niet alleen Nicolien, ook het team om haar heen. Daar zit ook heel veel ervaring. Die hebben natuurlijk het nodige meegemaakt... in, in die, al die World Cup seizoenen snowboarden... en ook bij de diverse Olympische Spelen. Maar werkt dat nu dan niet binnen het snowboarden... dat tijdens zo'n toernooi die twee misschien een beetje met elkaar optrekken... of met elkaar praten over hoe doe jij dat? Hoe doe jij dat? Um, volgens mijn informatie wordt er, wel, wordt er wel een beetje met elkaar gesproken... maar weinig echt de diepte. Zeg maar onderzocht. Ik ja. zou me kunnen voorstellen dat dat juist heel belangrijk is. Hè? In ja. aanloop naar, uh, naar een nieuw seizoen bijvoorbeeld, dat je veel samen optrekt, een aantal trainingen samen doet. Ja, in de aanloop naar een nieuw seizoen uh, zeker, uh, he helemaal mee eens. Uh, maar Michel is natuurlijk toch voor veel mensen redelijk onverwacht nog uh, op deze Olympische Spelen uh, terechtgekomen. Uh, ik kan me voorstellen dat je in de aanloop uh, dat je meer gaat samenwerken. En dat je van elkaars kennis en, en, en kunde. En ook aan elkaar optrekken. Want het helpt ook om met goede, goede uh, borders mee te snowboarden. Mm. En dat zie je ook he, in dat internationale snowboardwereldje. Daar wordt heel veel samen getraind. Want er zijn toch altijd beperkte plekken op de, op de gletsjes beschikbaar in het voor- en seizoen En dan, dan delen de coaches uh, delen met elkaar één koers. Dus daar wordt al heel veel samengewerkt, internationaal eigenlijk. Even naar de verwachtingen op korte en lange termijn. Uh, voor de korte termijn, uh, Nicolien Sauberij komt nog in actie op de gewone parallel slalom. Ja. Wat verwacht je daarvan? Uh, ik durf het niet te zeggen om heel eerlijk te zijn. Uh, ik, ik vind Nicolien vind ik zelf meer een, uh, een reuze slalom dan een, een slalom snowboards. Maar een Waar net... zit het grote verschil tussen die twee? De uh, snelheid? De, de afstand tussen de, de gates is bij de slalom gewoon korter. Mm. Dus het is een iets hoger bewegingstempo. Uh, wel iets lager qua snelheid. Maar gewoon met name een hoger bewegingstempo in, uh, in de slalom. Uh, je, je staat over het algemeen ook net iets hoger op je bord. Je staat op een korter boord. Uh, die net weer, net weer wat anders uh, is uh, okay. om te snowboarden. En heel kort nog even, wat verwacht je nog van Michelle Dekker? Daar verwacht ik nog best wel veel van. Er zit ja. een goede, goede, goede kop op, een hele goede intrinsieke motivatie. Ja. Want we moeten ook nog even naar de mannen. Laten we dat niet vergeten, uh, die waren, kwamen vandaag ook aan bod. En ja. dat is een apart verhaal, hè? die Fick uh, die Wild. Heerlijk. Lekker <lacht> Rus, <een> lekkere <lacht> Russische naam. Ja, enorm Russisch. <lacht> ja, leg even uit. Nou, um, ja, ik vind het een beetje uh, uh, jammer hoe de Amerikaanse snowboardbond met, uh, uh, met het uh, alpine snowboard is omgegaan. Daar is eigenlijk geen geld meer uh, voor ter beschikking uh, gesteld. Uh, de, de, andere, de atleet die wel voor Amerika uitkomt, Justin Ryder... die heeft de hele zomer in zijn uh, tentje en in zijn auto uh, gewoond... om uh, de kosten te kunnen besparen om naar, uh, om naar de Olympische Spelen te kunnen en zich te kwalificeren. Uh, diep respect voor Zon Atleet, een bewogen atleet ook. Uh, en, uh, um, en Fik uh, heeft voor een andere weg gekozen. Uh, uh, getrouwd met een Russische en daarmee ook een Russisch paspoort uh, gekregen. En daarmee uitkomende voor een Russische bond waar voldoende geld voor, voor handen was om goed te kunnen trainen. Want die waren erop gebrand goede resultaten neer te oh, zetten op deze nou Olympische Spelen. vervolgens een gouden medaille en dan vervolgens een gouden medaille halen. Maar hij zat er in het voorseizoen had hij al gewoon goede dingen laten zien. En uh, ik, uh, ik moet zeggen, wat ik vandaag van hem gezien heb... was echt met, met, met, met afstand was hij de beste. Ik, echt heel, heel erg stabiel, heel erg mooi, heel erg los... En, en op het juiste moment versnellen. Nee, echt bijzonder mooi om te zien. Ja, dan is de grote luisteraarsvraag nu natuurlijk... of hij wilde trouwen voordat hij voor Rusland wilde uitkomen... of dat hij voor Rusland uitkwam nadat hij was getrouwd. Ik ga het uitzoeken. <laughs> Goed, overigens meld ik even dat de Russische ijshockeyers... na één periode, tweede is net begonnen... met 2-1 achterstaan tegen Finland in de kwartfinale. Zou het wezen als Rusland eruit vliegt? Oeh, dan uh, is het uh, in rouw, denk ja. ik. Nog even naar Marit Bjergen. Die is voor de vijfde keer in haar carrière olympisch kampioen geworden. Noorse Langlaufster, die won op de Spelen. Samen met Ingwild Vlugstad-Ustberg, de teamsprint. Zilver ging op de gepaste afstand naar Finland en Zweden. Pakte het brons. Ja, de 33-jarige Bergen won vier jaar geleden in Vancouver al drie keer goud. En eerder deze spelen was ze de beste op de 15 kilometer skiathlon. Daarnaast won ze al drie keer Olympisch zilver en eenmaal brons. Bergen staat nu derde op de ranglijst van vrouwelijke medaillewinnaars... op de winterspelen. Alleen de Russinnen Jegorova en uh, Skoblikova die gaan haar nog voor. Dit is Radio 1. Hebben u weer even bijgepraat? zodat ik natuurlijk naar de Adler Arena. Eerst naar de studio Mark Visservoort voor het West journaal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 Het dodental van de rellen van vandaag en gisteren in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 26. Honderden mensen raakten gewond. Momenteel is het relatief rustig op een centrale plein in Kiev. Betogers en troepen staan tegenover elkaar, maar er zijn geen confrontaties. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de bijscholing die duizenden buschauffeurs hebben gevolgd bij ROC's. De opleidingen zouden niet veel hebben voorgesteld. De inspectie wil daarom miljoenen euro's terugvorderen. Volgens de inspectie kregen chauffeurs te weinig les, werden ze slecht begeleid en deden ze geen examens. En de politie heeft een man van 75 aangehouden omdat hij in Bellingwolde drie kinderen zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Bij de man binnen vond de politie een luchtbuks en een alarmpistool. De ouders van de kinderen doen aangifte. Tot zover het belangrijkste nieuws. NOS Radio Olympia. Ja, en vlakbij die andere hal waar zich misschien toch wel een sensatie voltrekt met Rusland tegen Finland. 2-1 voor de Finnen bij het ijshockey. Wordt er inmiddels al geschaatst in een uh, niet zo heel erg volle hal... heb ik de indruk, uh, Sebastian. Nou, nee, nee, hij zit half vol, denk ik. Uh, als er, uh, er kunnen er 8.000 in, dus dat betekent dat er zo'n 4.000 uh, aanwezig zijn. Misschien wordt het uh, straks wat meer als de ijshockeywedstrijd tussen Rusland en Finland erop zit. En uh, tegen die tijd ook Olga, Olga Graf na de dwelpauze... dus in het tweede blok in actie komt. Want uh, dat is toch wel een van de Russische favorieten. Nee, We zijn nu bezig met uh, de rit tussen de Poolse Katarzyna. Die is 24 jaar oud en de Duitse, die ook 24 jaar oud is trouwens, Bente Kraus. Duitse schaatsploeg zat vooral bij de Heer op de 1000 meter natuurlijk dichtbij een medaille. Dat lukte toen net niet. Duitsers hebben nog geen medaille behaald en dan moeten we terug naar 1964. Dat is de laatste uh, Olympische Spelen waar Duitsland, West-Duitsland, Oost-Duitsland... alles even op één hoop gegooid. Geen medaille behaalde bij het schaatsen. Tuurlijk komt de ploegenachtervolging nog vrijdag en zaterdag. Maar geen Duitse individuele medaille. Nou, dat verwachten we eerlijk gezegd ook niet zo. 1, 2, 3 van Bente Kraus. De nummer 11 van de 3 kilometer voor Katarzyna Wozniak is het haar uh, eerste afstand tijdens deze Olympische Spelen. Kraus rijdt uh, drie rondjes op rij van 33,4 seconden. Erwin, is dat een beetje, ja, stemt dat jou een beetje tot tevredenheid? Ja, het zijn, uh, het zijn in ieder geval rijdt ze mooie, vlakke rondjes. Dat moet ik zeggen: maar 34, 33, 34, 33, 33, En ze bouwt hem nu zelfs een, kle een klein beetje af. Ja. Het is gewoon een keurige 5 keurige kilometer. We kunnen denk ik ook niet al te veel van, vanaf wachten. Ik denk dat ze gewoon een mooie stabiele race wil rijden. En wat, wat denk jij dat zo'n beetje de eindtijd gaat worden? Hè? Dat is altijd zeker bij die langere afstanden zo'n beetje de gok van de dag. Die iedere dag wordt, uh, wordt neergekrabbeld door allerlei schaatsvolgers. Ja. Wat gaat de eindtijd worden? Um, wat denk je van vandaag? Het, het baanrecord is 6,54. Het wereldrecord is 6,42. Waar gaan we vandaag een beetje naartoe denk je met de snelste dames ter wereld? Ik denk dat we als je echt... Uh... Wil winnen vandaag, dan moet je toch wel een tijd van rond de 6.50 moeten rijden. Als Ik kan dat vergelijken met de tijden die gereden zijn op de 10 kilometer. Gisteren werd de winnende tijd 12.44 gereden. En vorig jaar, ook op deze baan bij de WK afstanden, werd er 12.57 gereden. Dus er werd zo'n 30 seconden sneller gereden. Dus het moet op de 5 kilometer harder gaan dan de tijden van vorig jaar. En ik denk dus een seconde of 4, 5 sneller dan, dan vorig jaar. En dan kom je op de tijd voor rond de 6,50 uit. Het Nederlands record dat staat ook al heel erg lang. Dat is zo'n beetje het uh, langststaande uh, Nederlands record. Om het zo maar even in mooi Nederlands uh, uit te drukken. Van Greta Smit van de Olympische Spelen uit 2002 in Salt Lake City: 6,49,22. Is dat haalbaar door een van de drie Nederlandse vrouwen? Ja, Kleiderke, Wust of Nauta? We hebben nu wel echt drie dames aan de start staan. die ook echt hele goede 5,55 kilometers kunnen rijden. Dus uh, ik zal, zal me ook niet verbazen als een van de van drie de, van de, dames daar, die daar wel bij in de buurt gekomen. We gaan het uh, wat dat betreft afwachten. Dan moeten we dus wachten tot dat wel. Ondertussen is uh, Bente Kraus, 3400 meter onderweg... komt door in 4 minuten, 50 seconden en 16e van een seconde... heeft een uh, ruime voorsprong uh, opgebouwd inmiddels op de Poolse Katarzyna Wozniak... maar is wel met haar rondetijden uit de 33ers... en dan niet een positieve zin, want ze is niet de 32ers ingegaan. Nee, ze is in de 34 seconden per ronde terechtgekomen... en dat was net ook... Uh, Duidelijk op de kruising te zien dat ze moeite had om het ritme erin te houden. En vooral om de snelheid enigszins erin te houden in haar rijden. Ze is er wel bijna, want het rondebord staat op 3, 3800 meter. Maar ja, ook drie ronden kan uh, uh, aanvoelen als uh, een 10 kilometer. In de slotfase van zo'n 5 kilometer. 34, 6 nu, 5,25, 29 de doorkomsttijd. Nee, Erwin, de Duitsers moeten het niet gaan hebben van deze, van deze Bente Kraus. Straks ja. krijgen we voor het wel trouwens ook nog Stefanie Beckert... Maar die heeft heel veel blessures ook gehad. Verwacht jij nog iets van Beckett? Nee, daar verwacht ik eigenlijk heel, heel weinig van. Uh, want ze heeft ook een pr staan van 6,47. Sneller dan, dan het Nederlands record. Uh, ze komt wel iets terug, maar ze is, ze is wel heel erg ver weg geweest. Net als, als... de Duitse schaatser. Dat is op dit moment heel erg ver weg. Het is, uh, dat is inderdaad heel, heel, heel, heel, heel erg ver weg. Kijk, we kijken toch nog even naar Bente Kraus. Want ja, iedereen heeft hier natuurlijk een klein beetje zijn eigen doelstelling. Hè? En als je in de buurt rijdt van je eigen PR... Ja, dan heb je het in ieder geval gewoon goed gedaan. En als ze nog twee rondjes rijden of een rondje rijdt, of nog twee rondjes rijdt die uh, goed die zijn... zijn dan kan ze nog in de buurt komen van het uh, van dat persoonlijke record. Het persoonlijke record staat op 7.09... En dan moeten ze nog twee rondjes vlak rijden. dan komt ze op het persoonlijke record uit. Dus kijken of ze dat uh, gaat redden. Dat persoonlijke record reed ze trouwens op 23 maart van het vorig jaar. Hier op deze baan, de Adler Arena in Sochi. Bij de WK afstanden 635-51. Nu met de rondetijd 35. Nou, dan zit dat persoonlijke record er waarschijnlijk niet in. Voor uh, Bente Kraus. WK afstanden was ze vorig jaar zevende wet op de 5 kilometer. En met uh, de Duitse ploeg trouwens vierde bij de ploegenachtervolging. Laatste ronde ook voor Katarzyna Wozniak. Die 7.27 heeft staan als persoonlijk record. Heeft zij gereden in Astana bij de wereldbekerwedstrijd al daar dit seizoen. Nou, daar komt Bente Kraus aan. Arm houdt ze los natuurlijk van de arm. Maar die 7.09.82 gaat ze niet redden. Ze komt daar net bovenuit in 17.66. Ze is er wel blij mee. Want ze uh, gooit haar vuist even in de lucht. 7 minuten, 10 seconden en 6600 honderdste is de winnende tijd uit. Rit 1. Nou, eer wie eren toekomt... dan nemen we ook de tijd van Katarzyna Wosniak maar even mee. Want die komt nu moe gestreden en wel over de finish... in 7.28.53. 17.66, de tijd van Kraus. De richttijd voor Blondet en Fujimora in rit 2. We komen zo weer bij jullie terug, jongens. Ondertussen is het in de hal verderop bij het ijshockey. 3-1 voor de Finnen. De Finnen dus tegen Rusland. Hier in de studio is Monique Kleinsman... Um, Meerdere keren Nederlands kampioen allround. Ik zeg het nog maar eens, je reed vaak uh, uh, drie en de vijf kilometer. Eventjes, want ik zag jouw gezicht licht vertrekken net... toen Erben uh, met zijn streeftijd kwam, de 6.50. Waar zat hem dat in? Oh, ik vind het wel een hele enthousiaste tijd. Het zou mooi zijn voor het schaatsen, 6.50. Maar uh, ik, ik leg, leg de lat ietsjes uh, minder hoog. Ik denk dat de winnende tijd rond 6.55 zal uitkomen. Op basis waarvan? Ja, op basis van uh, het niveau wat de meiden dit jaar hebben laten zien. Uh, Karin Kleibeuker heeft bijvoorbeeld als persoonlijk record 6,57 gestaan. Ik vind het knap als ze daar 7 seconden vanaf zou halen, zeg maar. Dus uh, ik verwacht dat uh, zo rond 6,55 de winnende tijd gaat zijn. Nou. Even aan Erben voorleggen, want ja, ik weet niet of Erben meeluistert. Hard. Erben, kan je iets met deze verklaring? Ja, daar kan ik wel eens mee. Maar als we kijken ook gewoon naar Baracore. Baarenkoor. Baracore Baarenkoor is 6,54. En op alle afstanden is het tot op heden nog harder gereden dan het, dan, dan, dan het Baracore. Dus uh, ik denk dat een tijd van 166,56 om te winnen... moet je dat echt wel, echt wel gaan rijden. Want Monique, hoe werken die spelen op je in als je daar bent? Uh, er wordt al gezegd, dan komt het beste in je naar boven... Um... Wat is jouw ervaring daarbij? Dat is heel persoonlijk natuurlijk. In mijn geval was dat helaas niet zo. Alleen, kijk, het is, eigenlijk moet je het benaderen als een gewone oh. wedstrijd. En, en een wedstrijd waar je naartoe piekt. En dat je alles geeft, doe je in elke wedstrijd. En kijk, soms kan zo'n sfeer, hè, je, je werkt daar zoveel jaren naartoe, nog wel wat extra's geven. Maar dat is wel heel persoonlijk. Hoe je, hoe je zelf in elkaar steekt. en Of alles inderdaad, en in je kopje goed zit. Want wat gebeurde er bij jou? Nou, in mijn geval... Verklaren? Ja, ik kan het in wel terijn? verklaren. Ik was denk ik te veel met randzaken bezig. En kon me daardoor niet goed genoeg concentreren op de dingen die ik had moeten doen. Was me daar ook minder bewust van. En als je dat later relativeert, denk je van ja, dat had ik toch iets anders moeten aanvliegen misschien. Maar nou ja, het, zei zo, het, is, het is gelopen zoals het is. Mm. En ik denk dat als ik kijk naar hoe alles nu geregeld is in het Olympisch dorp, hoe de begeleiding is. Ze dat kunnen dat wel... zich ook beter concentreren op het schaatsen, dat zeg je eigenlijk. Nou, ik denk dat dat gewoon, uh, gewoon goed is. Als ik zie hè, dat uh, een Yvonne Nauta en Johnny Rome bij zich heeft. En Marianne Timmer. Uh, ja, dat, dat stemt mij gewoon heel goed. Dat ik denk van, nou, dat is, is gewoon heel goed voor elkaar. Uh, die meiden kunnen straks uh, presteren. En ik hoop uh, dat Erbe gelijk gaat krijgen. Dat er een tijd van 6.50 uit gaat rollen. Het zou ja. mooi zijn. Ja, een hele be heel begeleidingsteam. Laten we Jill het Anema niet, uh, niet vergeten. Die daar ook uh, rondloopt. Die kan überhaupt niks uh, verkeerd doen, denk ik, op dit ogenblik. Naar de gouden medaille van zijn pupil Joris Bersma... staat die glimlach werkelijk in zijn gezicht gebeiteld. Die krijgen we er in geen eeuw meer van af, denk ik. Steven Dalemau, die sprak met de Anema. Tenminste, Steven probeerde een normaal gesprek te voeren. Ik <laughs> wil niet. Wat sta je nou te lachen de hele dag? Ja, wil jij begint toch zelf? <laughs> ja, dat wil niet. Ja. Ah, ja, schande gewoon, maar het wil niet. Het <laughs> grijns gaat er niet af. Ik probeer het wel, dan moet ik weer lachen. Ja, dat is uh, een beetje triest gewoon. Ik, ik schaam me ook wel een beetje, met het wil niet. Ja, het is gewoon belachelijk. Ze zeggen meestal, ik kijken. erin. Kijk, ja, nu niet. Nee. Wat zit er achter deze lach? Ah, een hele, hele hoop voldoening. Gewoon, uh, uh, tja, je weet dat het erin zit en dan komt het eruit. En, uh, ja, echt plezier. Het was zo'n goede rit. Het is zo'n goede wedstrijd geweest. En, uh, ja, en dan pak je hem. De uh, ja, en, ja, en tegenstanders zeggen dat ze ook vier jaar bezig zijn. En wij toch ook? Ja. Ja. Nog even terug aan die, die race van gisteren. En op een gegeven moment gaat hij de 29er zinnen. Is dat het moment waarop jij denkt van ja, ja, ja, ja, het kan? Ja, nee, ja. ja het was zo. Dat was, was een mokerslag, hè? Ja, het was wel de bedoeling om zo te rijden. Dat was wel de bedoeling. Het moet nog even lukken. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar hij was zo rustig. Hij bleef zo rustig en de timing was goed. En, uh, dus uh, ja, ik stond er echt. Ik, ja, dan denk je van nou, dat, nou gaat hij het doen. Gewoon dat... En ja, rustig blijven. Ik, ik, ik moet hier niks aan doen. Ik moet niks toevoegen, want dit is wat we afgesproken hebben. En hij doet het precies. En, uh... Ja, maar... En dan, uh, ja, dan gebeurt er natuurlijk van alles. Hè. Je moet naar een tv-uitzending, je moet de pers te woord staan. Tenminste, jij, ja, jij, maar vooral Jort Bergma. Uh, maar daarna, hebben jullie elkaar gisteravond nog in het dorp kunnen spreken? Wat hebben jullie nog gedaan? Hebben jullie nog een fles champagne opengetrokken? Nee, nee, dat, nee ik heb niet. Uh, nee, hij was bij zijn ouders en, uh, en ik was bij de sponsoren. En uh, ja, dat hele traject doorlopen, nee, mooi even laten. En, uh, het is nu ook zo, hij slaapt lekker uit en uh, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk vrij snel weer teruggegaan. Uh, we hebben natuurlijk vandaag hebben Karin Kleibeuken nog op het ijs. Ja, en dat, uh, dat wil je graag ook dat het goed loopt. Dus uh, ja. back to normal. Ja. Maar ja, dat, dat is wat lastig, dus die grijns wilde niet af. Dus, uh, Dan moet ik even oefenen, nog even poetsen. Uh, ja, jullie komen uit het marathon schaatsen. Uh, jullie maken daar daarin veel mee, maar hebben jullie gericht op het lange baan schaatsen. Is dit dan het stukje voor jou als coach ook? Nee, ik denk niet. Kijk, kijk ik kom uit lange baan schaatsen. Ja, en, maar met, met de ploeg nu bedoel ik dan, hè? Ja, nee, met de ploeg nu. Ja, maar ja, die jongens die, die, die kunnen wel wat. En ja, omdat ik uit lange baan kom, dan wist ik gewoon dat ze die rondetijden reden. Ik heb direct al gezegd, ja, jullie rijden dezelfde rondetijden, dus dat moet kunnen. Maar de vraag was, is het het huzare, huzare stukje uit jouw coachingcarrière? Nou dat, nou, dat is één van. Misschien. <laughs> Ik weet het niet. Ik vind het wel mooi. Er zijn wel meer mooie dingen geweest. Rind in, uh, in Boedapest was ook heel leuk, hoor. Je ja. uh, wil nooit goud op de Spelen? Nee, dat is wel, een, uh, ja, dat is wel uh, echt een, uh, een hele teleurstelling geweest. Dat is echt een klap geweest, ja. Daar is leer van. Daar je van. Vorig jaar zei jij bij het WK hier een soort, die zei, ja die spelen, dat is ook maar gewoon een wedstrijd. Dat wordt allemaal opgehemeld, dat is ook allemaal onzin. Maar ja, nu sta jij hier wel met een hele brede glimlach. Ja. Onbeleid. Is dat dan niet waar geweest? Heb je dat ook, is dat ook een beetje bluff geweest voor jou? Nee, dat is niet, niet, niet bluff, want kijk er maar naar, zeg maar. Uh, het, uh, ja, die Amerikanen ook. Eén keer in de vier jaar vinden ze het belangrijk. Het is even belangrijk, maar een, een WK afstanden, dan heb je twee of drie afstanden op een dag. En er gaat iets mis. En dan een andere afstand gaat het goed. Hier heb je maar één afstand. Of zoals uh, hier gisteren rijden we helemaal niet. En dat is eigenlijk een dodelijke dag. En, ja, daar is niks aan. Maar het, ze hebben, die Russen hebben het hier heel goed voor elkaar. Dus je kan dan uh, nou, heel relaxed zo'n dag uh, eigenlijk niks doen. En dat, maar, maar als je normaal als je in een hotel zit in een kamertje van drie bij vijf. En, uh, ja, dan is het gewoon waardeloos. Gisteren versloeg Jorrit Bergsma Sven Kramer. Sven Kramer is een atleet waar jij ook een innige band mee onderhoudt. Heeft het, wat jou betreft, dan ook nog een beetje een vervelende bijsmaak... deze overwinning van jou, Jorrit Bergsma? Nee, dat is niet... Nee, nee, nee. Dat is ook... Want Ja, dat is de topsport. Dus, eh... Uh, en, eh... Uh... Nee, het was voor de vijf kilometer wel, uh, wist het wel wat weg dat Sven zo'n goede rit reed. Dan wist het wel weg dat, jij, uh, dat Joris zo'n waardeloze rit rijdt. Maar dan kun je er ook heel goed vrede mee hebben, omdat je weet dat Sven zo goed was. En heb je Sven ook al gesproken na gisteren? Nee, nou, eventjes wat. Hè, maar gewoon in de ogen en dan weet je genoeg. Uh, zeg maar, hij weet en uh, dat weten we van elkaar wel. Ja, wat, wat weet je dan? Ja, wederzijds respect gewoon. Dat is gewoon, uh, ja... ja. En de lach kwam weer terug op je gezicht. Jij, je jullie hebben goud. Kunnen we nog één keer doen, die lach? <lacht> nee, nee, nee, ik wil niet. <lacht> <lacht> ja, dat allemaal was dat. Sebastian en Erwin. Erwin, je zit ook in die, uh, die marathonwereld. Uh, ja. uh, hoe groot is deze voldoening? Dit is niet alleen een gouden voldoening. Er zit veel meer achter deze lach. Nou, er, zit, er zit zeker veel meer achter de, de, deze lach. Het is ook een, een winst voor, voor, voor het marathonschaatsen. Hij is natuurlijk uh, trainer van de, van, de, van de bandploeg. Waarbij ze, iedere keer als zij aan de start staan, dan... Uh, ja, dan, dan dan is het hele peloton begint op te beven. Want dan uh, beginnen die jongens te rijden. En dan rijden ze alles aan God. En dat doen, doen ze nu ook op het uh, lange baan schaatsen. Ik vind het wel mooi dat, dat Jirrit dat, hier uh, net al even zei. Van de RSV de respect. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de... Geluk, gelukkig maar dat hij dat zegt. Want gisteren zij, riep hij ook in de uitzending van... Ja, het tijdperk Sven Kramer is, is, gewoon voor, is gewoon voorbij. En dat bedoelt hij dan waarschijnlijk niet echt heel erg slecht. Maar het komt natuurlijk wel keihard over op, op, op, op Sven Kramer. Die was gisteravond echt absoluut niet, niet blij met al, met al dat, dat soort uitspraken. Daar kon hij helemaal niet, niet mee omgaan. Uh, maar dat is natuurlijk ook wel weer een klein beetje gewoon uh, aan. Maar Als hij vindt, dan, uh, dan, komt, dan kan hij af en toe verrassend uh, uit de hoek komen. Hoe is dat uh, de dag daarna met Sven? Je hebt hem ongetwijfeld nog wel even gesproken vandaag. Ja, ik heb hem gesproken vandaag. Hij heeft, ja, dat, het is een gebroken man. Het is een man die, uh, die vier jaar lang uh, na die ene dag heeft, uh, heeft uh, toegeleefd. Uh, en als het dan niet lukt. Um, en, het, en, en hij zit gewoon niet lekker in zoveel. Hij heeft weer last van, van, van, van een blessure. Um, ja, dan... dan, dan dan komt er zoveel op, zoveel op hem af en is hij echt gebroken. Hij, is echt, hij, heeft, hij heeft de echte pest erin. Nou, hij uh, moet in Nederland wel uh, de ploegen achtervolgen. Ja, nou, dat moet leiden, de, vrijdag en Het is natuurlijk wel gewoon een, uh, een groot sportman. En hij weet heel goed dat hij nu wel even de knop weer op moet zetten. Hij mag eventjes balen en hij gaat ook balen. Maar hij, hij weet wel dat er gewoon goud gehaald moet worden op de ploegrachtvervolging. En daar is goed op getraind. Hij moet gewoon zijn taken uitvoeren. En dat gaat hij ongetwijfeld ook, ook gewoon doen. Dus uh, ik, ik maak me daarover op dit moment geen zorgen. Inmiddels zit uh, rit 2 trouwens op. Lara en uh, Robert. Uh, en Monique natuurlijk. Uh, Shoko Fujimura. Dat is een klein compact vrouwtje uit Japan. Met ook een heel kort slagje. Altijd grappig om naar te kijken. Uh, 7 65. Net geen persoonlijk record voor haar. Maar wel sneller dan uh, Bente Kraus in de eerste rit. Dus staat uh, die Fujimura uit Japan nu bovenaan. Chernova en Marie Hemmer zijn de volgende in de baan. Bah. Uit Rusland en Noorwegen. Een korte slag, eh, Monique. Is, is dat lastiger op de 5000? Ja, het is heel erg afhankelijk op welk ijskwaliteit je schaatst. Hè. Het ijs wat in uh, Sochi ligt, zoals wat ik als buitenstaande ervan mm. kan zien. Hè. Erben en Sebastian hebben daar veel beter zicht op. Uh, zie je gewoon de mensen die in de bochten, uh, goed de bochten uitversnellen. Niet te lange slagen maken. Toch een beetje het ritme hoog houden. En dat dat een, een voordeel heeft. Um, zoals de Japanse is, klein van stukken, maakt een kort slagje. Het is ook wel een beetje persoonlijk welke slag je van jezelf hebt. Dan kost dat niet meer energie, een korte ja, slag? Ja, dat kan meer energie kosten. Alhoewel als je te lange slagen maakt, te statisch gaat rijden... dan kan het zijn dat je benen vollopen en je, da je dan sneller gaat verzuren. Uh, waardoor je coördinatie gaat verliezen. En dus je slagen uh, ja, minder effectief zijn. Wat vond jij uh, een uitdaging op de 5000 meter? Wat, wat is er moeilijk aan en wat maakt de 5000 zo mooi? Wat de 5000 heel mooi maakt, is als die gewoon heel goed loopt. Dat je eigenlijk precies voelt welke, ronden, welke ronde tijden je rijdt. Dat je het gevoel hebt dat je elke klap raak maakt. Mm -hmm. Dat je in de race, ik heb een rit ooit ervaren tegen Renate Groene... dat je heel sterk bent en dat je dan weet van oké, okay, dan ga ik die bocht aanvallen... en dan probeer ik een gat te maken. En als dat dan ook nog lukt, dat lukt mij niet heel vaak... maar toch een aantal keer gelukkig... En ja, dat je dan de race van je leven op dat moment rijdt. Zeg maar. Dat alles klopt. En dat is gewoon een heerlijk gevoel. En daar streef je naar. En dat lukt soms ook niet. Dat je dan van start gaat en je komt niet in je slag. Ja, dan zijn twaalf ronden gewoon heel erg ver. Ja. En dan heb je in die twaalf ronden geen mogelijkheid om dat te herstellen. Want dat zeggen ze ook op de, op de, de 500 en de 1500. Hè? Dat, uh, ja, daar heb je geen tijd om je te herstellen. Dat moet goed zijn. Het is goed of het is niet goed. Hoe is dat bij de 5000? Ja, bij de 5000 en 3000 vrouwen heb je gewoon iets meer tijd om je techniek te pakken. De slag is iets rustiger. Kun je wel herstellen. Maar soms heb je gewoon van die dagen dat het gewoon echt niet loopt. En dan zit je er gewoon niet goed in. Wat ik zelf altijd probeer is dan van bocht naar bocht te rijden. en Je focussen op de dingen die je dan gewoon moet doen. Maar uh, ja, soms lukt het niet en dan, uh, dan rij je echt een slechte tijd. Heel ja. even Robert nog, want ik moet opeens denken aan die rit natuurlijk van gisteren. Want daar, wat je nu omschrijft, dat gebeurde daar hè. Uh, Jorrit die uh, had vleugels en uh, Sven had hele zware benen. Ja, en dat maakt het schaatsen zo ontzettend mooi. En soms ook een klein beetje onvoorspelbaar. Hè, dat je in die race uh, soms dingen ziet gebeuren. En ik hoop dat we dat vandaag ook gaan zien. Dat sommigen echt gaan flyeren. En dan zie je dat elke klap raak is. Uh, zoals Jorrit de Mars van de week ook deed. Uh, ja, dat is gewoon genieten. Mooi, dat ja. is heel mooi. Flyeren. Flyeren, ja, zeker. Mooi woord. Goed. Eh, bonskoos Louis van Gaal heeft trouwens, eh, die werkt ook gewoon door, ondanks het schaatsen. Die heeft 33 spelers opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Oefening in Land tegen Frankrijk op 5 maart in Parijs. De opvallendste namen zijn die van Davy Klaassen van Ajax, Quincy Promes van Twente en eh, Boetius, Jean-Paul Boetius van Feyenoord, die nooit eerder bij de selectie zaten. Karim Rekiek en Davy Prepper, die uh, al eerder werden opgeroepen, maar uh, nog niet debuteerden in oranje, zitten ook bij de voorselectie. Eind volgende week maakt Van Gaals zijn definitieve selectie bekend. NOS Radio Olympia. Wij verlaten even de Adler Arena, wij verlaten even Sochi... en gaan naar ander nieuws dat uiteraard ook besproken wordt in de Radio Olympia. Bijvoorbeeld het nieuws over het hormoonvlees. Het komt Europa niet in. Eurocommissaris Karel de Gucht voor internationale handel... is daar bijzonder stellig over in Washington. Hij is daar om de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag... tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten een duwtje te geven. Het verdrag moet handelsbelemmeringen wegnemen. Dus ook voor Amerikaans hormoonvlees. Zo wordt gevreesd. We are now set to get into the heart of the negotiations. Alles tot nog toe was voorspel. Het echte werk gaat nu beginnen, zegt de Belgische Eurocommissaris De Gucht over het TTIP, het transatlantische Trade and Investment Partnership. De onderhandelingen moeten volgend jaar leiden tot een verdrag dat duizenden pagina's gaat beslaan. In Nederland wordt al geweten aan een petitie die roept om meer inzicht in dit document. De Gucht probeert de onrust weg te nemen. Example, a lot of people ask. Have to to lower in the EU. We zullen dus wel de lagere Amerikaanse voedselstandaarden moeten accepteren. Vragen mensen vaak. We are not lowering standards in TTIP. Dat gaat niet gebeuren. That also means, yes, there will be areas where we will not be able to agree. That's okay. Hormoonbeef is such an example. We zullen het dus over bepaalde zaken niet eens worden, zoals hormoonvlees. Let me be very clear again. We do not even discuss. In TTIP. Daar gaan we het dus geen eens over hebben. De gucht is nu nog rustig. Maar dat verandert als er vraagtekens worden geplaatst bij zijn stellige woorden. U kunt wel twijfelen en u bent niet de enige, zegt hij tegen een journalist... maar er komt geen hormoonvlees naar Europa... De twijfel blijft. We are not going to import hormone beef into Europe. It it it it it appears to me that you don't like it. I have said this at least a hundred times already. But uh, maybe my English is not good enough, or, uh, I could even try to say it in in German. But this is what it is, you know. De gucht wordt nu een beetje wanhopig en denkt dat ze hem niet verstaan. You know that in Europe we put a lot of people behind bars, you know, because they were producing hormone beef. You remember that? Bij ons in Europa gingen de mensen de gevangenis in omdat ze hormoonvlees produceerden. Dus dat verbod gaan we echt niet opeens veranderen. Dus voor alle duidelijkheid, I speak for myself and I speak for the European Union and I say we are not going to import hormone beef. Full stop. En dan nog even in het Nederlands om alle misverstanden te voorkomen. Weet je, wat ik niet begrijp is dat me mij die vraag blijft stellen. Ik heb er nu al honderd keer gezegd dat we geen hormoonvlees gaan invoeren. Voedsel is een belangrijk topic. Ja, maar bedoel, als ik dat nu een aantal keren zeg. Uh, ja, ofwel zegt men aan de rug je staat dat te liegen. Hè, ofwel zegt men, ja oké, okay, dat is dan zo. Zou Europa dan geen veer moeten laten op bijvoorbeeld het gebied van GMO's? Dat we die dan misschien moeten toelaten? Maar Wij zouden dat niet kunnen. We hebben een Europese wetgeving. Die zeer duidelijk is. GMO, dus een uh, genetisch gemodificeerd uh, product. Hè, mag op de markt komen in Europa als het een goedkeuring heeft. Er zijn meer dan veertig van dat soort producten voor uh, dierlijke voeding die... Op de markt zijn. Dat aantal uitbreiden, wat de Amerikanen zullen verlangen, zal moeilijk zijn. Want dan kom je de Fransen tegen. De voorzitter van een Franse Boerenorganisatie, onlangs op bezoek in Washington, maakte dat nog eens zeer duidelijk. dossier puissant Genetisch gemanipuleerde producten, dat is een beladen dossier voor beide partijen. En als we dat bovenop de stapel leggen, zegt Christian Pees. Dan gaat het mis met die onderhandelingen. En dat zijn dan weer ja, ze, ze, onze ze ze ze correspondent ander, Wessel de Jong. Meld even dat de tweede periode erop Drie. zit bij het ijshockey. Finland-Rusland. Het is 3-1 voor oh, ja, de Finnen. Ja, ja, ja, ja. uh, ben je zei wat hoor ik. Ja, ja, en we 5-5. En dat ja. sloeg op de rondetijd van Czernova uit Rusland. Die ronde 35-5 reed. En dat noemen schaatsers dan altijd 5-5. Die, die noemen dan alleen maar die twee middelste <lacht> cijfers, zeg maar. Marie Hemmer ondertussen. Die heeft een gezicht dat bijna net zo rood is als het Noorse pak. Maar is wel bezig met de laatste 100 meter. En gaat een aardige tijd neerzetten, hoor deze Noorse. Gaat in ieder geval die tijd van Fujimora dik verbeteren. En rijdt 7-0-4-45. Dat is helemaal niet verkeerd voor Marie. En Met 7.08.71 is uh, Chernova ook sneller dan Fujimori. En die rijdt dan een dik persoonlijk record. En zoals deze derde rit, best een aardige rit om naar te kijken. En uh, Chernova die rijdt uh, toch dik 3,5 seconden af van haar persoonlijke record. Hemmer uh, viert het, alsof ze de gouden medaille heeft gewonnen, maar dat gaat ze denk ik niet doen met 7.04.45. Uh, maar nogmaals gezegd, de 30-jarige Noorse heeft wel een leuke rit gereden, mooie rit gereden. Nou, uh, Monique, dat zou misschien toch wel kunnen, want ze kunnen hard op deze baan. Ja, ze kunnen hard. Dus, uh, en nog steeds, ik hoop dat Erben gelijk gaat hebben. En, uh, zij zitten natuurlijk ook dicht op het ijs. Ja, ja. We hebben het ijs komen we de afgelopen week ook goed gevolgd. En inderdaad wat Erben zegt, er wordt sneller gereden als vorig jaar bij het weken afstammen. Dus uh, maar Marie Hemmer uh, rijdt gewoon een, uh, een goede tijd voor haar doen. Dus uh, mooi. Nog is zwaar op het eind, hè? Ja. Mooie kop. Maar dat is mooi, daar ja. moet je even knokken. Het nog God te worden zometeen bij die volgende ritten op de 5000 meter. Stephanie Beckert, zo zometeen, dat horen we na het NOS-journaal van drie uur. En later natuurlijk de Nederlandse deelnemers dus Kleibeuker, Wust en Nauta. Dat zometeen na het NOS-journaal van drie uur. Want wij zijn er nog zeker tot zes uur. NOS Radio Olympia.